Het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 8 uur. Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Servische parlement heeft ingestemd met meer autonomie voor de noordelijke regio Vojvodina. Daarmee heeft Vojvodina weer evenveel zelfstandigheid als voor de oorlogen op de Balkan in de jaren 90. De regio mag zelf beleid bepalen op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg en deels ook bij financiële zaken. De wet werd met een ruime meerderheid aangenomen. Vooral radicale nationalisten waren tegen. Ze zijn bang dat het met Vojvodina dezelfde kant uitgaat als met Kosovo, dat eerder ook grote autonomie had en bijna twee jaar geleden zichzelf onafhankelijk verklaarde van Servië. Op een veiling in Basel is een recordbedrag betaald voor een brief van Ludwig van Beethoven. Een verzamelaar had er 332.000 euro voor over. Meer dan het dubbele van wat het veilinghuis had geschat. In de brief uit 1823, vier jaar voor zijn dood, zei Beethoven aan zijn advocaat dat hij zijn neef Karl aanwijst als erfgenaam. De man die wordt verdacht van het doodschieten van vier politiemensen in Seattle is nog niet gevonden. Gisteravond werd zijn huis omsingeld omdat hij zich daar zou verstoppen. Maar nu blijkt dat hij daar niet is. De politie in Seattle zegt dat de man tijdens de moordpartij op de vier agenten door een kogel is geraakt. Volgens kennissen van de man heeft hij een ernstige schotwond in zijn buik. Schaatsbaan Tialf heeft opnieuw de WK afstanden toegewezen gekregen. In maart 2012 wordt het WK verreden in Heerenveen. Het is de tweede keer dat de WK-afstanden in Tijalf zijn. De titelstrijd werd in 1996 door de Internationale Schaatsunie geïntroduceerd. En in 1999 werden ze ook al eens in Tijalf gehouden. De WK Allround in 2012 gaat naar Moskou. De sprint is in Calgary en het EK Allround is in Budapest. Dan het weer nog. Vanavond en vannacht aan de kust mogelijk een bui. Het koelt af tot 3 graden en er is kans op mist. Morgen droog geregeld zon en het wordt 8 graden.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 Ja, ja, het is weer maandagavond. Het is tijd voor Golden CFM. Goedenavond, Daan. Een hele avond. Helaas zonder Joop. Maar ja, ik... Joop is even verhinderd, maar Ver... wij nemen het voor hem waar. En ja. de muziekkeuze is natuurlijk wel van Joop. Ja, ja, maar het, het komt altijd goed, hè, Jero? Dat dacht ik wel. We gaan ja, er gewoon weer een uh, uurtje feest van maken. Je, luister, je hoort uh, Golden Rob... Oh nee, Zilveren nee, Robby. Zilveren, zilveren Robby. Ja, precies dan. Het tijd geleden zilveren weer. Robbie. Zilveren Robbie, Met Eamon Corner <laughs> zo aan het begin van uh, deze nieuwe uh, uitzending. If Paradise is Half As Nice. Ja dan, de hm. nummer 1 uit 1969. Oh ja? Het gebeurde allemaal op 15 februari. Oké, okay, maar... Uh, Oh, heb je, weet jij je, je er ook iets van of niet? Ja, natuurlijk. Ja, ja dat ga je wel horen. Ah, Oké, okay, dat is goed. Dan gaan we eerst even een plaat uit 1965 voor je draaien. Ja, okay. En dan hebben we weer veel meer informatie en lekkere muziek. Oké, okay, kom Hier aan. zijn de birds. What you know Ja, ja, dat gaat eraf hier al met Roemie. Kom op CFM op de maandagavond bij, uh, bij CFM? Ja, Daan, <laughs> moet je niet gaan lachen? Waarom, nou? Waarom is het Waarom? toch gezellig zo? Of ja, het is toch gezellig altijd? Dat dacht ik wel. Altijd, die Maandagavond is het altijd hier zo gezellig. We zullen even vertellen wat we gedraaid hebben daar voor de ja. luisteraars. Ja, doe maar. De Birds en Mr. Tambury Man. Ja, de Birds, een beetje de Amerikaanse tegenhanger van de Beatles en de Rolling Stones. Mm -hmm. Het moest de Britse invasie zien te voorkomen, zeg maar. Oké. Okay, Op maar... muziekgebied dan, hè? Ja ja ja, ja, ja, ja. Daarachteraan Dave Barry, I'm gonna take you there. Even op uh, ebay gekeken. De single kost uh, 5 euro als je hem wil kopen. Dus ja, best duur vind ik dat. Nu kopen. Nou, voor zo'n oud singeltje. Nou, oké. Okay. is best wel geld waard. Ja, toch? Oké, okay, oké. Okay. Dus wat gaan we nu luisteren? We gaan nu naar de Everly Brothers toe. Hier is Crying in the Rain. I So oh. zo jammer dat de hoofdtechnische dienst nog geen webcams hier hebben neergehangen. Want dan had, had Robbie hier moeten zien. De zit, Swinging dans. Robbie. Ja, de Swinging <laughs> ja. Robbie. Heel goed. Hé, hey, de Evelie Brothers hadden het over Crying in the Rain. Nou, oh, je ja. kan ook veel andere dingen doen natuurlijk in de regen. Bijvoorbeeld een gezellig regendasje of zo. Ja, Hoeft toch ja. niet gehuild te worden op deze maandagavond? Nee, je moet vrolijk blijven Gewoon vrouwelijk blijven. Tot aan 9 uur komt er de, de CFM bij je. Ja. Inderdaad, Joop van es, vandaag verhinderd. Maar de volgende keer is hij uiteraard weer van de partij. Achter de Everly Brothers draaiden we Norman Greenbaum en Spirit in the Sky. Ook een mooie plaats. Ja. En uh, volgens mij, ja, als ik even zo kijk. 1970 was dat een uh, nummer 1 hit. 2 en 9 mei. En dan hebben we het over de BRT Top 30 dan stonden ze twee weken op nummer één. Oh, dat is ook wel een best aardige Rob, denk ik. Hoor ja, niet. toch? Ja, Ik vind het ook een lekkere plaat. Ja, dus. Klinkt goed. We hebben er nog eentje voor je uitgekozen. In ieder geval Joop van Ness. Weer een gouden oude. Hier is de Spencer Davis Group. En keep on running. Ik weet niet wat hierop nu uitspoken, maar ik hoor het wel. Ja, we draaiden weer uh, twee hits uh, non-stop, dan. Twee gouden ouwe bij uh, CFM. Als eerste de Spencer Davis Group en Keep On Running. Ja. En Daan die rende door de playlist heen. En ja, ja, kwam tegelijkertijd bij de Easy Beats uit. En Friday on my mind. Hebben we allemaal last van, hè? Ja, ja, ja. Zo'n maandagmiddaggevoel, uh, een uh, middaggevoel, weet je wel. Dan heb je zoiets van, nou uh, zit je maandagmiddag op je werk. Ja, wat moet ik dan nou weer was draaien? Het, was het maar weer vrijdag. Was het maar weer vrijdag echt waar? Nou, de vrijdag komt er vanzelf weer aan. Allee, ik, hoef, ik hoef nog maar drie dagen te werken. Ja, ja, ja, maak me gek. Jij ja, ook. Me gek. Jij toch ook? <laughs> maak jij me gaat, gek. Jij gaat zeker weer uh, bezig zijn met animals, hè? Ja, dat ja, weet ik. En dat toch? brengt me ook bij de volgende plaats. Ah, oké. Okay. The House of the Rising Sun. Uh. Ja, wat zong je nou net Rob? Go Back. Oh ja? Is het ja. Zo? Go gewoon Go back. Go Back. Nou, nou dan beginnen we beginnen weer bij uh, nummer 1 uh, van vandaag. Nee hoor. Doen ja, is we goed. niet. Doen we niet. Waarom niet? Colder CFM uh, vanaf het uh, Gasthuisplein. Elke maandag. Nee. Maandagavond om de week te om horen. Om de week. En dan, volgende week hebben we weer een leuke blues. Uh, Rob. Dan gaan we weer uh, blues draaien bij ja. CFM op de maandagavond. En mocht je een plaat willen horen die je nog niet gehoord hebt bij Colder CFM. Vraag hem dan aan via de e-mail kondencfm@ksemah.nl kondencfm@ksemah.nl en wij gaan weer terug naar de muziek de Rolling Stones hier is Paint It Black Is it, Use it. Uh, vandaag, gezien uh, Rob vandaag. Heel weinig eigenlijk. Heel weinig. Heel weinig. Nou ja, ja, Dan moet je voor naar het buitenland denken. Ja, ja, jij zit zeker heel in het hoekje ja, op je werk. Ja, nou, dat was wel een beetje zon, hè, vandaag? vandaag daar was, hebben wel een beetje zon gehad. Het, vandaag was het bij je, zon. Ja, een klein beetje. Ja, daar da slaat het nummer op ook, ook een beetje op, denk ik. Daar heb je helemaal gelijk in. Alleen daar schijnt de zon juist weer niet, hè. Dus, uh, nee, dat is waar. Ja. Nee, je hoorde een singeltje wat is uitgebracht in eerste instantie door uh, Frankie Valley. Je mm -hmm. weet wel, die meneer van de Four Seasons. Ja. En later werd het een knaller van een hit. Toen in deze uitvoering The okay. Walker Brothers and the Sun ain't gonna shine anymore. Oké. Okay. Nou, laten we hopen dat hij dat niet doet. Nee, ik hoop het niet ook niet. Ik laat hem maar even vaak komen nog dat nu. Dat dacht ik ook. Gewoon lekker winterzonnetje. Daar ja. houden wij van. Ja. En voor de is de volgende die we klaar hebben staan. Hier is It's 5 o'clock. Volgens mij weer zijn werkplaat. Weet je, ben je blij als 5 uur is? Ja, ja, ja, ja. Nou, komt hij aan. Streets, thoughts fill my head, but then still no one speaks to me. My mind takes me back to the years that have passed me by.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 Ja, ja, dit was hem weer. Ik vond het een the beetje tof. Riders on the Storm. Ja, de gure tijden komen nu weer uit uh, aan Zo voor de feestdagen, gedaan. Ja, erg, hè? Ja, de wind blaast buiten hey, gure ja, om... kousen. Hé, hey, maar zeggen. één vraag. Hoe vind jij dan een feestdagen op? Altijd gezellig. Oh, echt? Echt waar? Ja, en bij CFM gaat er zoveel gebeuren tijdens de feestdagen. Okay. Tijdens kerst, tijdens oud en nieuw, maar daarover binnenkort veel Zo meer. meer, ja, ja, ja, Gewoon de radio in de gaten blijven houden, ja. text TV volgen en je krijgt het vanzelf te horen. Ja. The Doors and Riders on a Storm. Trouwens, het uh, laatste nummer van deze Amerikaanse band. Met de leadzanger Jim Morrison. Oké. Okay. En meteen een grote hit, hè? Ja, ik zie het. Uh, welke plaat gaan we nu draaien? Even de playlist erbij pakken. Ook handig natuurlijk. De zombies. Zombies. The Time, Time of, of the, the Seasons. seasons.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 Ja, en ik denk dan meteen weer aan ijsjes, hè, als ik sugar, sugar hoor. Jij altijd met Heb jij ook een eten? ijsje gewonnen van Benny Jerry van de Postcode Loterij, of niet? Nee, nee, nee, helaas. Nee, alleen als de Postcode 2042 had, hè, dan viel je in de prijzen. Ja, dat ben ik, maar ik ook. Had zou lekker ijsje. 2042? Ja, Nou, heb dan, dan heb je een ijsje gewonnen. Nou, of doe je niet mee aan de Postcode Loterij? Ik doe niet mee in de Postcode dat Loterij, Dat is Sorry. dat het probleem. Sorry. Je hoort in ieder geval lekkere muziek uit de jaren 60 van The Archies... Muziek uit de jaren 60 en 70 Bij Colne CFM. Ja. Maandag om de week. Ja. En dan zijn we er weer helemaal live. En uh, daartussendoor hebben we ook een uh, gezellig bluesprogramma. Ja, met Jacques Jongmans. En uh, met uh, uh, Joop van Uiteraard Joop. Colne Joop van ja. die vandaag uh, afwezig is. Ja. Maar wel de muziekkeuze voor zijn rekening nam. Ah, Want hij, zijn hij, we zijn wel weer aan het eind, hè? Hij heeft wel goed zijn best gedaan, Rob. Ja, dat, dat ik. dacht ik wel. Ja. Want de laatste, die mag er ook zijn. Ja, de laatste dat, vind plaat. Ik, dat vind ik ook. Ja? Ja, ja, ja. ja Oké, okay, nou nee, ja, juist. Ja, ja, ja. Gaan we zo dadelijk draaien ja, ja, ja. voor de luisteraars. Volgende week dus weer Blues op CFM. En dan die maandag erop weer Golden CFM tussen 8 en 9. Komt ja, Rob. Bedankt voor het luisteren. Shocking Blue en Fines is de laatste.